12 uur. De Radio 1 Sportzow. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Waarom wil zorgverzekeraar Mensis een chemokuur slechts gedeeltelijk vergoeden? En wat twittert Sportminnend Nederland? We horen het zo van Luc E. Nu eerst het NOS-nieuws met Dorald Megens. Oud-directeur van het Gelderdoom Jasper van A is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Van A heeft bekend dat hij zijn vrouw van 45 in november vorig jaar heeft geslagen met een hongbalknuppel. Daarna heeft hij zijn kinderen naar de buren gebracht, is teruggegaan naar de woning en heeft een kussen op haar gezicht gedrukt. Ze overleed de volgende dag in het ziekenhuis. Het openbaar ministerie had aanvankelijk 15 jaar cel geëist, vertelt de persrechter. Die straf is lager worden um, omdat geen sprake is geweest van een lang van tevoren beraamde of geplande moord. Um, en aan de andere kant heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte voor de rest van zijn leven zwaar gebukt zal gaan onder het leed dat hij heeft toegebracht en de daad die hij heeft gepleegd. Nou, directeur van het Geldere Doom heeft gezegd dat hij bang was dat zijn vrouw hem na 22 jaar zou verlaten. De gemeente Den Haag gaat niet in op de eis van de buschauffeurs van HTM om de aanbesteding van het openbaar vervoer in die stad terug te draaien. De chauffeurs hebben het werk gisteren en vanochtend neergelegd omdat ze bang zijn dat ze er straks op achteruit gaan. De Haagse wethouder Peter Smit zei vanochtend tegen de bonden dat de vrees voor slechtere arbeidsomstandigheden ongegrond is. Daar zijn allerlei wettelijke garanties over in, in, in de wet vastgelegd. Dus ik vind zelf dat niet het grote punt moet zijn. Dus het punt is dat Cubus een prima werkgever is, HTM is een prima werkgever. Er komt dus in Den Haag ook een prima werkgever. De buschauffeurs van HTM legden vanochtend rond half tien het werk neer. De Britse politie heeft zes mensen opgepakt op verdenking van terreuractiviteiten. Het zijn vijf mannen en een vrouw. De leeftijd tussen 18 en 30. De politie zegt dat de arrestaties geen verband houden met de Olympische Spelen in Londen. Volgens de BBC gaat het om extremistische moslims en hebben enkele verdachten de Britse nationaliteit. De zes zouden betrokken zijn bij terreuracties en het beramen en aanmoedigen van terrorisme. Al dus een verklaring van de politie. Defensie trekt op 1 december de stekker uit de militaire sportploeg. Alle atleten van de Defensie-topsportselectie worden ontslagen. De maatregel is volgens minister Hille onderdeel van de totale reorganisatie bij Defensie, die 1 miljard euro moet opleveren. Onder meer de judoka's Guillaume Elmond en Elisabeth Willeboortse... en hordeloper Gregory Sedok moeten na de Olympische Spelen op zoek naar ander werk. De topsportselectie werd in 2003 opgericht... om sporters de kans te geven hun werkzaamheden bij Defensie te combineren met een topsportcarrière. Het weer wisselt bewolkt en vooral vanmiddag in het hele land pittige regen- en onweersbuien... mogelijk met hagel- en windstoten. Het wordt in Zeeland 22 graden, in het oosten mogelijk 27 graden. Morgen opnieuw buien en minder warm. AWB verkeersinformatie. Files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude, 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Osbeck, het Ewijk 4 kilometer. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Bij Ulvenhout 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Een groot gokschandaal rond het EK voetbal. De Maleisische politie heeft door het hele land honderd mensen opgepakt. Correspondent Michel Maas, goedemiddag. Goedemiddag. Waar worden die mensen van verdacht? Nou, die hebben er een uh, enorm goksyndicaat op nagehouden op het internet. Mensen konden op het internet gokken op de uitslagen van het EK... vanaf de eerste wedstrijd tot en met de laatste wedstrijd. En dat ging niet om kleine bedragen, want... Uh, Via dat internet ging er per dag zo'n uh, 12,5 miljoen euro om. Zo. En gokken is illegaal in Maleisië? Gokken is illegaal in Maleisië. Het is een uh, hoofdzakelijk islamitisch land, dus dat mag absoluut niet. Maar dat uh, betekent dat het uh, ondergronds heel, toch heel erg veel gebeurt. En dat komt uh, doordat er uh, veel etnische Chinezen wonen in uh, Maleisië En die houden van gokken, die gokken gewoon op alles. Die gaan niet alleen naar casinos, maar ook naar hanengevechten of zelfs vissengevechten. En dus ook uh, gokken ze op voetbalwedstrijden, want uh, daar uh, is ook veel mee te verdienen. Ja, maar het is alleen zo'n grote zaak geworden omdat gokken in Maleisië illegaal is. Of, of is er aan het gokken zelf ook nog een, een, een duister zaakje? Nou ja, omdat het illegaal is, uh, gebeuren er ook andere duistere dingen omheen. Uh, er worden bijvoorbeeld wedstrijden gekocht. Dat is op het EK natuurlijk niet te doen. Maar uh, lokaal uh, gebeurt het heel veel dat uh, gokbazen geld betalen aan scheidsrechters of aan spelers... om een bepaalde uitslag van de wedstrijd te krijgen. Ja. En dat gebeurt niet alleen in Maleisië, maar ook in China heel erg. En uh, ja, dat soort duistere dingen, dat hangt er natuurlijk wel mee samen. Ja nou goed, in, di in dit geval natuurlijk niet het EK. Ik neem niet aan dat uh, dat, dat het zover rijkt, de macht. Nee hè? Nee, dat zou uh, dat, dat dat onbetaalbaar worden denk ja. ik. Ja. Um, nou nou is er, zijn er in, in Azië relatief veel gokschandalen. Hoe komt dat? Nou ja, dat is vooral vanwege de, de, de etnische Chinezen, zal ik ze maar noemen. Die, die wonen in alle landen hier in Azië, maken ze een behoorlijk deel van de bevolking uit. En daar in, in die kringen is gokken een alledaags iets. Ze zijn dol op gokken, ik zei het al, ze, ze gokken echt op alles. Ja. Hier in Indonesië zelfs op, uh, op krekels die ze tegen elkaar laten vechten. Uh, als, als er maar een, een uitslag te verzinnen valt, dan kunnen ze erop gokken en dan doen ze dat ook. En dan, dan gaat er, hoe klein het, uh, de wedstrijd ook is waar het om gaat, uh, dan kunnen er toch tienduizenden, honderdduizenden euro's uh, mee gemoeid zijn. En krekels en kippen kan ik me nog wel bij iets bij voorstellen, maar vissen die vechten, wat je net zei, dat zie ik niet zo voor me. <laughs> Ja, het gebeurt toch echt. Uh, twee vissen, ieder aan één kant van de bak. En er zit een glaasje tussen. En dat glaasje trek je weg. En dan gaan ze elkaar te lijf. Hmm. En uh, ja, dat, daar, daar kun je op gaan wedden. Laat Marianne team het maar niet horen, denk ik dan. Kost me net, Michel Maas, dankjewel. De kleine kai van anderhalf is deze week naar Amerika gevlogen... voor een behandeling tegen kanker. Bij zijn moeder Ilonka is onlangs ook borstkanker ontdekt. Over twee weken keert Ilonka alleen terug naar Nederland om hier de chemokuur te ondergaan. De reden? Zorgverzekeraar Mensis wil haar behandeling slechts gedeeltelijk vergoeden. De familie heeft een dringend beroep op Mensis gedaan, maar zij wezen het verzoek af. Aan de telefoon is de voorzitter van de raad van bestuur van Mensis, Roger van Boksel. Goedemiddag, meneer van Boksel. Goedemiddag, meneer van Bokstel. Waarom wilt u in deze bijzondere situatie van een zieke moeder en een zieke peuter geen uitzondering maken? Nou, wat u net zei klopt al niet. Wij willen gewoon alles vergoeden. Wij vergoeden al een behandeling voor de zoon Kai waar we niet eens toe uh, verplicht zouden zijn. Dat is een behandeling van uh, bijna 400.000 euro. Um, daar hebben we toch van gezegd, nou, uh, de ernstige situatie. En uh, als die toegelaten wordt in Amerika, dan willen we dat ook uh, voor deze ene uitzondering ook vergoeden. Ja. Uh, normaal zou dat niet eens hoeven. Vervolgens komt er natuurlijk in dat gezin, en dat is echt afschuwelijk, een opeenstapeling van problemen, want de moeder heeft borstkanker gekregen. Die is inmiddels geopereerd, is ook hier in Nederland behandeld, wordt allemaal vergoed. Maar voor haar nabehandeling wil ze dan graag ook de, dat die behandeling eh, met chemo in Amerika wordt doorgezet. Zodat ze bij haar kan zijn? Ja, en dat snap ik wel heel erg goed. Alleen wij hebben gezegd, ja wij vergoeden dan wel conform het Nederlandse tarief. En wat gebeurt er dan in Amerika als een Amerikaans ziekenhuis denkt... ah, fijn, die zijn verzekerd in Nederland... dan gaan dus ineens die behandelkosten gaan omhoog van bijvoorbeeld 10.000 euro... naar wel 100.000 dollar. En uh, daarvan hebben wij gezegd, ja, dat is echt te gek voor woorden. Uh, wij hebben de verantwoordelijkheid ook naar alle premiebetalers. Uh, en, en onnodig uh, extra geld te uitgeven, dat, dat moeten we gewoon niet willen. Maar is het onnodig in dit geval? Af, uh, mag ik nog één ding zeggen? Dat doet niks af aan dat ik meer dan begrijp wat voor een... problemen zich in het gezin hebben opeengestapeld. En daar hebben wij ook heel secuur met de familie over gesproken. We hebben ook achter de schermen gezegd... wij willen u helpen bij het eventueel uh, krijgen van een, een reële offrechter... van een ziekenhuis in Amerika. Dus dat proberen we nu ook. Ik heb inmiddels begrepen dat ook een particuliere uh, verzekeraar niet een zorgverzekeraar heeft gezegd, wij willen ook wat bijbetalen. Dat ja, dat, de kl dat klopt inderdaad, dat is de Rotterdamse verzekeraar HDI Gerling, die heeft 25.000 ja, euro overgemaakt. Ja, maar dat is geen, geen zorgverzekeraar, maar een schadeverzekeraar. Dat is natuurlijk fantastisch, als particulieren zeggen wij springen ook wat bij, dat vind ik alleen maar geweldig. Maar uh, wij moeten natuurlijk altijd uh, zeg maar het belang van de mensen goed in het oog houden, dat doen we ook. Wij vergoeden dus nu al, al meer dan uh, 400.000 euro voor een behandeling waar we niet eens toe verplicht zouden zijn, maar dat doen we wel. Ja. En als we dan denken, ja maar nu gaan Amerikaanse verzekeraars of ziekenhuizen proberen een slaatje te slaan uit de extra hoge kosten voor de nabehandeling van mevrouw, ja dan denk ik dat wij gewoon goed op onze zaken passen. Als we zeggen, zover gaan we niet. Maar kan het, kan het ook in Amerika goedkoper dan, volgens u? Dat denk ik wel. En, en, en de familie is nu ook aan het kijken, mevrouw D. is aan het kijken bij verschillende ziekenhuizen. En uh, wij kunnen achter de schermen ook uh, wat meehelpen. Ze hebben inmiddels ook wat particuliere fondsen. En dan denk ik dat het ook goed komt. Kijk, natuurlijk begrijpen wij dat de moeder graag mee wil met het kind. Ja. Maar dat, dat staat ook helemaal niet ter discussie. En, en ik zie allerlei geweldige tweets van schande mens is en stap over. Ja, straks dan uh, do, door deze enorme extra kosten, want daar praten we echt over. Uh, dan is iedereen weer boos over de dure premies. Wij moeten op een gegeven moment alle hulp bieden die we kunnen. Dat doen we ook. Maar we laten ons natuurlijk ook niet, uh, zeg maar, onevenredig uh, uh, belasten omdat een Amerikaans ziekenhuis of een Amerikaanse verzekeraar denkt, uh, nee. Dat zou... wordt extra duur. Maar zou het dan niet reëel zijn om uh, de normale kosten die je in Amerika voor zo'n nabehandeling moet maken, wel te vergoeden? Nee, wij vergoeden dan conform het Nederlandse tarief. Ja, maar ja, die mevrouw en... die moet naar Amerika. Ja, dat klopt, maar dat is heel gebruikelijk als je voor behandelingen naar het buitenland gaat. Dat, dan, dan, dan moet je altijd een machtering vragen, maar dat wordt bijna altijd geologeerd. Als je dat netjes en op tijd doet. Mm. En deze mevrouw is al geopereerd. Heeft de bestraling al in Nederland ja, gehad. Heeft, u verteld. heeft alleen nog de chemo. En als die tien keer zo duur wordt gemaakt. Dan noodzakelijk. ja, Dan vind ik het heel normaal dat wij als Nederlandse verzekeraars zijn. Dit is echt te gek. Nou, de familie D heeft inmiddels dus wat extra geld binnen kunnen krijgen. Dat vind ik ook fantastisch voor hen. Ja. En achter de schermen willen we ze ook helpen. Ja, nee, Dat heeft u verteld. Maar, maar, maar, maar we gaan niet klakkeloos zeggen, uh, als een ander maar meer gaat vragen, dan gaan we dat zomaar nee. betalen. Maar denkt u echt dat de premie omhoog zou moeten als u in één zo'n geval een uitzondering zou moeten maken? Nee, maar de, meneer uh, Van der Brink, u weet ook al, dit is nooit één zo'n geval. We hebben nou ja, dit de is de al een hele de unieke situatie, als ik het zo lees. Ja, dat is ook zo. Maar er komen Gelukkig. heel veel unieke situaties voor. En uh, ik zei u al, de behandeling van de zoon, waar we volgens de richtlijnen van ja. de zorg zeker niet eens toe verplicht waren, vergoeden we wel. Dat gaat dus echt om enorme bedragen. En als er ja. dan zomaar een ton bij komt. dan zeggen we, ja, dan is het heel goed. goed uh, in uh, menselijk, maar ook zakelijk beleid. om te zeggen: we gaan de mensen helpen. Maar we trekken wel een streep waar we denken: hier wordt onnodig veel in rekening okay. gebracht. Uw verhaal is helder. Roger van Bokstel van Menses, dank. Graag gedaan. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ik word er altijd weer helemaal gelukkig als Luc binnenkomt. Yeah. Uh, van jou ook, Tij. Nee, zeggen. ja, nee. Oh, het valt helemaal verkeerd. Ja. Dus, oh. <laughs> Jongens, goed. hoe maak ik dit goed? Hey, uh, de, ja, de kogels voor de kerk. Voor El Han de speler van Ajax gaat voor drie jaar naar Fiorentina. En dus komt er een einde aan een succesvolle carrière van de topspits bij Ajax. Gisteren, toen de geruchten al sluiwenden, hoorde je hier op Radio 1 al wat reacties. En nu het nieuws definitief is, komen bij veel Ajax-supporters. Ja, komen de tranen eigenlijk. Hè? Want hoewel hij de laatste tijd nog maar weinig speelde... was El Hamdoui bij Ajax een echte publiekslieveling. Het Ajax Museum NL zegt... Retweet als je blij bent dat El Hamdoui weg is bij ons aller Ajax. Het Koert Westerman die tweet... Er waren ook Franse clubs in El Hamdoui geïnteresseerd... maar die twijfelden te lang. El Hamdoui of El Hamdoui non. Sybren die tweet dat El Hamdoui naar Fiorentina. Niemand zal hem missen in Amsterdam. En Ed Tim van Lierop zegt... Wat een heerlijke dag thuiskomen vanuit het ziekenhuis... en Hamdoui verkocht aan Fiorentina. Het Leon van S. tweet... Mooi, eindelijk is Ajax af van die gekke geldtrekker. En Ed Tom Mensink die tweet... Hang de vlag maar uit, Monil Alhamdoui is naar Fiorentina. Het Arjan Witteveen... De ontdekking van het Hicks-deeltje heeft zelfs Hamdoui ertoe bewogen... zijn dikke reet het van het Ajax-bankje af te halen. Over massa gesproken. En het meest hadverscheurende tweetje is van Martin Ruis op Ed Martin Ruis. En die luidt opgeruimd staat netjes. Nou ja, kortom, je hoort, de Ajax-Fenties zijn echt in een soort ontkennende fase en drukken die Elham van zich af om ja, gewoon hun eigen pijn minder te hoeven voelen. Voor de Olympische sporters was het gisteren een geweldige dag. Het was namelijk de dag van de teamoverdrag. Een soort presentatie van alle Olympische sporters. Feestje erbij, alles in Londen, de Londense stilo, Rw was er ook bij. Het komt allemaal niet op. BMX'er Raymond van der Biezen, die tweet op Ed Raymond Vd dat hij in een dubbeldekker mocht met heel veel Olympische sporters. En zijn collega Jelle van Gorkum, die heeft er ook zin in. Hij tweet niet een foto van de menukaart van die dag, hè, wat de Olympischers mochten eten. Gaspacho vooraf, en dan een keuze uit zo'n acht hoofdresjes. En ik zou zelf gaan voor een langzaam gegardeerde boerenkipfilet met huisgemaakte pesto en cream cheese met biologische wilde abukina, olijftapenade en tuinkers op campremi-brood. En als nagerecht aten de Olympiërs een assortiment van kleine zoetigheden. Dus dat zal eh, winegums of zo. Stemster Sharon van Rauwendaal Die had zich goed voorbereid. Ze tweet na de schoonheidsspecialisten geweest. Dat was nodig. Nu alleen nog zaterdag naar de kapper en maandag naar de tandarts. Dus bijna klaar voor de Olympische spelen. Dik, Discuswerper Monique Jansen, die tweet op hetmoniekjansen60... dat de Olympische overdracht erg mooi was. Echt heel speciaal. En de kleding is ook erg mooi. Kleding die ze kreeg. Oh, hallo. Hallo. Hoi, we zijn hier in staat. Deze week begint de Slam voor ons. En dat betekent dat we helaas niet in Amsterdam kunnen zijn deze week... bij onze Olympische collega's. Bij de teamoverdracht. Wij vinden dat heel jammer. Maar het is voor een goed doel. Uh, namelijk voor uh, goud... Op de Olympische Spelen. En, uh, maar we zien jullie allemaal in Londen. Heel veel plezier vandaag. Doei! Oh, Doe is goed, doei, doei. Ja, dat waren de beachvolleyballers vanaf een pikke plaat. Straks rond half vijf hoor je meer ja. tweets. En dan onder andere reacties uh, van, over dat hele dopingverhaal. Volgens de Telegraaf hebben Huurrennen Sluipheimer, Hinker Piese, Brisky en Van der Velde doping gebruikt bekend. Maar in ruil voor belastende informatie over Armstrong zouden ze pas eind september voor slechts een half jaar geschorst worden. Onzin, tweet nu al Jonathan Vauters. Dat is de teammanager van Garmin. Hij zou ook hebben meegewerkt. Op Ed Vauters zegt hij: niemand van het Slipstream Sports Team heeft een een schorsing van zes maanden gekregen. Niet vandaag en ook niet in de toekomst. Laten meer hierover meepraten doe je via hashtag R1 Sportzomer. Luc, dankjewel. Pilar Calypso Ellie Medeiros. Meer dan 9.000 goede doelen zijn er in Nederland. Veel te veel als je het Theo van Loon vraagt. De adviseur van de stichting Meedoen Mogelijk Maken... vindt dat goede doelen moeten fuseren. Dat is namelijk een stuk goedkoper. Maar is dat wel zo'n goed idee? Van Loon gaat in debat met Robert Wiggers... adjunct-directeur van Wilde Gansen... dat uh, honderden particuliere initiatieven ondersteunt. Goedemiddag, alle Goedemiddag. twee heren. Goedemiddag. Um, Goedemiddag. Eerst even 900 goede doelen in zo'n piepplein landje als Nederland. Wat? 9.000. Nege, sorry, 9.000. Ja. Ja, waar, waar komt dat door, dat wij er zoveel hebben? Nou, ik roep altijd dat als twee Nederlanders bij elkaar gaan zitten we hebben, morgen een stichting of vereniging opgericht. Dus dat doen we heel <laughs> graag. Uh, maar nou, het, het, het is ook een mooi teken eigenlijk wel. Het zijn er heel veel voor een klein land, maar dat betekent dat burgers heel veel initiatieven nemen. Ja. Om geld te verzamelen, om activiteiten te doen voor een bepaald doel. En meneer Van Loon, u zegt, uh, er zijn er eigenlijk te veel, er moeten meer fusies komen. Zodat er uiteindelijk minder overblijft en dat kost minder geld. Ja, nou, de achtergrond is natuurlijk dat uh, mijn eigen organisatie, Fonds Verstandig ik heb de vorig jaar gefuseerd dus met het Revalidatiefonds. En dat hebben we gedaan om meerdere redenen. Maar een hele belangrijke zorg bij mij is dat ik merk dat het publiek. En, want dat benaderen we als goede doelen steeds om. Te doneren aan die goede doelen. Dat hij langzaam een beetje moe wordt van de enorme hoeveelheid vragen die ze op zich afkrijgen. Uh, ook de ondoorzichtigheid vaak. We snappen niet meer welk doel, welke organisatie nou welk doel precies nastreeft. Maar u bedoelt met al die vragen, ik krijg per dag wel drie bedelbrieven in een bus precies, met allerlei precies. goede doelen. Ja. En dan denkt de consument, zoals ik, van ja, ja. ja. dat zijn er te veel. Ja, en die goede doelenorganisaties onderling... die kunnen precies uitleggen wat de verschillen zijn. Hè. Wij doen het alleen voor die groep en de anderen voor die groep. Maar het publiek snapt dat al lang niet meer. Die denkt alleen maar van, daar komen ze weer... en het zal wel weer om hetzelfde gaan. Ja. En, en U, daar want, zit zorg. Want, u heeft zo'n um, fusie meegemaakt en dat ja. is goed gegaan? Dus dat is een... Ja, dat, dat is goed gegaan in de zin dat wij de samenwerking gezocht hebben... tot en met een, een hele officiële fusie met het Revalidatiefonds... vanuit de optiek... Dat er twee kleine organisaties zijn met een relatief toch hoge kosten. Maar eigenlijk iedere cent die wij binnenkrijgen van een donateur of via de collecte... willen wij zo snel mogelijk en zo optimaal mogelijk ja. aan het goede doel zelf besteden. Want wat is het voordeel? U hebt nog maar één bedrijfspand nodig, stel Brussisch. ik maar voor. Eén pand, Minder één personeel. Uh, we werken voor twee fondsen tegelijkertijd. Ja. Dus dat levert gewoon besparingen op, waardoor je meer geld kunt besteden aan, aan de zin. mensen waarvoor we het ophalen. Dat lijkt me een ontzettend duidelijk verhaal, meneer Wiggers. Daar kunt u toch bijna niet tegen zijn. Nee, natuurlijk zijn wij niet tegen uh, samenwerking... en ook niet tegen efficiëntieslagen maken. Uh, maar ik denk dat je goed in de gaten moet houden... waarom er 9000 goede doelen in Nederland zijn. En dat 9000 het, uh, is een getal, denk ik, wat, uh, wat niemand precies weet. Er wordt ook al gesproken van 15.000, zelfs nog meer... Nog, nog uh, meer op, reden om te fuseren, uh, zou ik zeggen. Misschien, uh, Nee, ik, ik denk dat het niet noodzakelijk is om uh, te fuseren... om efficiëntie lager te maken... en ook niet om te voorkomen dat mensen uh, moe worden... van al die goede doelen, van al die bedelbrieven... die ze in de bus krijgen. Ik hou niet van het woord bedelbrieven, overigens. Uh, Wilde Gansen steunt uh, 200 van deze 9.000 of 15.000 organisaties... per jaar, 250. Um, die gaan niet fuseren. Uh, daar valt ook weinig te halen op het vlak van efficiëntie in de termen van directeursalarissen... want deze organisaties hebben geen directeuren over het algemeen. Die werken met vrijwilligers. Die zijn wel geregistreerd, dus die tellen wel mee in de, gro in de, de, in de grote aantallen. Maar daar valt uh, weinig te halen... Op het vlak van salaris, want die worden niet betaald. Maar zegt u hiermee: er zijn heel veel uh, goede doelen die werken met vrijwilligers. Dus daarbij, al, bij al dat soort goede doelen, valt niks te behalen qua personeelskosten. Er valt op dat vlak niks te halen. Er valt natuurlijk wel wat te halen in termen van professionalisering. He, door samen te werken en niet, niet noodzakelijk wijs te verzeren... kun je meer professionele mensen bij elkaar brengen. En samen kun je dan meer bereiken. Hm. Um, samen kun je ook bepalen welke trainingen je wilt gaan volgen. om je te bekwamen in. In het geval van ontwikkelingssamenwerking. Het maken van een goede contextanalyse van de situatie in het ontwikkelingsland. Het zoeken van de juiste partners. Ik hoor eigenlijk helemaal geen argumenten tegen fusering. Nee, maar dat, daarvoor heb je geen fusering nodig. En uh, kijk, fusie tussen deze kleinere uh, organisaties... die veelal op lokaal niveau zijn georganiseerd... zal contraproductief zijn. Dat is mijn stelling. Waarom zal... Het, waarom, ja, want... Mm -hmm. um, deze vrijwilligersorganisaties werken vanuit een hele directe persoonlijke betrokkenheid. Geef u eens even wat voorbeelden, dan weten we waar we het over hebben. Ik noem een stichting uit Apeldoorn, getiteld Young Africa... die klein begonnen is, inmiddels gegroeid is en groter is geworden... die um, het oprichten van factorscholen in ontwikkelingslanden steunt. Daarmee begonnen is in Zimbabwe, dat uitgebreid heeft naar Mozambique... en nu mm -hmm. bezig is in Zambia. Um, een klein, een klein Nederlandse goedom. scholen doen, doen, doen acties, brengen de fonds, benodigde fondsen bij elkaar, wilden gaan ze daar een premie bovenop. En het project wordt in de loop van een aantal jaren uitgevoerd. Een voorbeeld. En waarom zegt u dat soort kleine organisaties moeten niet fuseren? Waarom niet? Omdat de persoonlijke betrokkenheid van mensen zo groot is. Maar ook het vertrouwen van de acht lokale achterban, in dit geval de Apeldoorn en de omgeving, in deze, juist deze mensen zo groot is. Dat die de geefbereidheid van die achterban wel eens af zou kunnen nemen. Zodra zij gaan samenwerken met. Samenwerken niet, maar zodra ze gaan fuseren met een andere organisatie. Want er hoort vaak een andere naam bij, er ontstaat een andere imago. Er ontstaat ook een andere bedrijfscultuur, als je daarvan mag spreken bij. Dus uh, ik ik als gever voel mij niet meer betrokken bij dat hele kleine ja. persoonlijke doel. En denk dan, nou, laat maar zitten. Nou, dit dit, dit is herken groot. ik niet meer. Precies. Ja. Meneer, uh, weg, uh, sorry, Van meneer Van, Loon. Ja. wat uh, zegt u daarop? Nou, in de, in de eerste plaats, fusie is maar een vorm. Hè. Fusie is geen, geen heilig middel. Dus je kunt allerlei vormen van samenwerking organiseren. Waar het mij om gaat, is dat we uh, het publiek benaderen voor geld en ondersteuning. En dat we dat met z'n allen, daar ben ik ook van overtuigd hoor... al die goede doelen willen, dat zo goed mogelijk uh, uh, ook kunnen besteden. Maar wat ik, wat ik wel zie, ook in die vrijwilligersinitiatieven... en ik zal geen enkel vrijwilligersinitiatief in Nederland zeg maar, zijn bestaansrecht willen ontzeggen... in het tegendeel, uh, die, zijn, die moeten ook opereren in een wereld waar het steeds moeilijker wordt om geld te vinden... Waar het steeds moeilijker wordt om mensen nog maar uit te vinden om mee te doen. En u zegt het zelf al, daar zit dus ook een druk op. We moeten het professioneler doen met elkaar. Nou, daar hebben we vaak dan in die hele kleine organisaties de middelen niet voor. Daar, daar, daar zijn we echt te klein voor. Dat was bij ons bijvoorbeeld echt een reden om die fusie aan te gaan, omdat we daarmee een professionele fondsen werven voor het eerst in 50 jaar, als het ware, konden aantrekken. Dus uh, door professionalisering kan je zo'n fondsen werven in dienst nemen... waardoor je uiteindelijk weer meer geld binnenhaalt. Precies. En, daar, en daar gaat het om. Precies, dat is één. En twee, uh, ik, ik herken die emotie. Hè. Mensen kiezen voor een bepaald doel of voor een bepaalde groep. Hè. In mijn geval kiezen mensen ervoor om verstandige handicapten te willen ondersteunen. Uh, dat kun je prima mogelijk maken in onze organisatie nu. Iedereen die daar in dienst is, die werkt zowel voor het Revalidatiefonds... als voor het Fonds Verstandige Handicapten. We hebben in het Fonds Verstandige Handicapten nationale collecten. Die mensen willen collecteren voor verstandige handicapten. Dat laten we ze ook alleen voor verstandige handicapten doen. Alleen door die fusie kunnen wij dat veel professioneler... en veel bedrijfsmatiger als het ware organiseren. Waardoor het geld wat zij ophalen gewoon beter besteed kan worden. Oké, okay, Dus de vrijwilligers die bijvoorbeeld voor een bepaalde organisatie werken... die gaan fuseren, die, die twee merken kunnen nog best blijven bestaan? Ja, want er zit een heleboel emotie... Op. En daar ja. moet, je, moet je heel zuinig op zijn. En dat zijn we ook. Ja. Over het algemeen hoor ik vooral toch aan de kant van de professionalisering. Waardoor je uiteindelijk meer geld binnensleept. Uh, hoor ik toch wel veel argumenten om in ieder geval samen te werken. Meneer Wiggers, daar bent u het ook eens. Daar ben ik het mee eens. Uh, en de heer Van Loon noemt terecht ook de andere kant van, uh, van, van die medaille. Uh, de projecten moeten ook uh, kwalitatief goed zijn. En ook daar kan samenwerking heel goed helpen. Ben ik nog steeds niet helemaal net even te denken erachter waarom we nou zo, zo, nou een idioot misschien niet, maar zo ongelooflijk veel goede doelen in Nederland hebben. Waarom is dat zo? Zijn wij zo'n vrijgevig volkje? Ja, ook. Ja, we, we staan aan de top als het gaat om, om geven van geld en geven van tijd. En we staan aan de top ook als het gaat om het willen doen van vrijwilligerswerk in allerlei organisaties. In Amerika wordt er toch veel meer uh, aan vrijwilligerswerk gedaan? Ja, maar dat, dat is een slechte vergelijking, omdat daar de overheid een hele andere rol vervult. En wij zeg maar toch ook heel veel voorzieningen via de overheid in feite en via belastinggeld regelen. Maar daarnaast een enorme sector civil society in feite opbouwen door een particulier initiatief. Uh, ik vind dat we daar hartstikke zuinig op moeten zijn over een zorg. Dat is fantastisch dat we dat willen doen. Uh, maar het leidt soms wel eens tot uh, het inzicht van dat het ook beter en efficiënter kan. Hebben we over, over vijf jaar alleen nog maar meer goede doelen? Dat is een beetje de ja. vraag. Hè? Ik denk dat de crisis best, uh, een invloed, zijn invloed begint te tonen. Uh, wij ervaren zelf als wilde gansen dat, er, dat het aantal aanvragen niet meer groeit. We hebben een trend gehad van tien jaar lang groei in het aantal aanvragen. En die is tot stilstand gekomen. En de verklaring die wij uit de sector horen, dus van de kleine particuliere initiatieven, is toch van het wordt moeilijker om mensen te enthousiasmeren, om geld te geven. Mensen proberen zich eerder op het feit dat ze het zelf zo moeilijk hebben. Dus ik dus denk dat de groei. Als... Uit natuurlijk, door de crisis komen er überhaupt wat minder goede doelen. Dat zou meneer dat is... van, van Loon dan misschien wel toejuichen. Dat nou, nee, door nee, de nee, laten we vooral die samenwerking, die samenwerking. Is ook echt goede ja. dingen ja. doen. Daar ja. bent u het ja. beide wel over ja. eens. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Theo van Loon en Robert Wiggers. Het is, Graag gedaan. Uh, het is half één. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dorad Megens. Noord-Hollandse statenlid Monika Nunez is een tijd lang actief geweest op het Forum van Stormfront, een extreemrechtse groepering. Nunez, ex-PVV-statenlid en tot vorige week lid van de Onafhankelijke Burgerpartij van Hero Brinkman, ontkent dat ze neonazistische sympathieën heeft. Ze bevestigt naar aanleiding van krantenberichten dat ze actief was op het Forum van Stormfront, maar volgens haar zijn oude berichten van haar later aangepast. De gemeente Den Haag draait de aanbesteding van het openbaar vervoer niet terug. Haagse buschauffeurs hadden dat geëist, daarom staken ze vandaag weer. De actievoerders zijn bang dat ze er straks door de aanbesteding op achteruit gaan. Die vrees is ongegrond, zegt een Haagse wethouder. De voormalige directeur van het Gelderdoom in Arnhem is veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Jasper van A. heeft bekend dat hij haar vorig jaar heeft geslagen en een kussen in haar gezicht heeft gedrukt. Zo verleed de volgende dag in het ziekenhuis. En de Britse politie heeft zes terreurverdachten opgepakt. Het zijn vijf mannen en een vrouw, allemaal tussen de 18 en 30 jaar oud. De politie zegt dat de arrestaties geen verband houden met de Olympische Spelen. Volgens de BBC gaat het om extremistische moslims... en hebben, ze enkele, verdachten, hebben enkele verdachten de Britse nationaliteit. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weeronline. Er zijn wolkenvelden en zonnige perioden. Over het zuidwesten trekken een paar buien. Later ontstaan in het hele land buien en stijgt de kans op onweer. Tijdens een stevigere bui is er ook kans op hagel- en windstoten. De temperatuur stijgt naar 23 graden aan de Zeeuwse kust... en in het oosten van het land kan het plaatselijk 28 graden worden. Ook vanavond trekt regelmatig een onweersbui over het land. Vannacht neemt de buigheid af, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen vrijdag staan opnieuw wolkenvelden en buien op het programma. In de late middag en avond breekt vanuit het zuiden vaker de zon door... en blijft het op veel plaatsen droog. Het is dan minder warm... Met 20 graden aan de kust en 24 graden in het oosten. Daarbij staat een matige zuidwestenwind. Aan WBN verkeersinformatie: files op de A2 vanuit België naar Maastricht. Tussen knopend Europaplein en Maastricht 2 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 2 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij knopend Ewijk 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. Wat geven we de juf op de laatste schooldag als dank voor haar inzet dit jaar? Of is een handje geven genoeg? En de chauffeurs van de openbaar vervoerbedrijf HTM willen betere om arbeidsomstandigheden. Gaat ze dat lukken?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 Champagne at a bar, then we had a stroll down the boulevard and she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 Miss Molly me. De chauffeurs van HTM en de bonden kregen vanmorgen nul op het request in het overleg met de gemeente Den Haag. De chauffeurs eisten dat de aangekondigde aanbesteding wordt uitgesteld, maar dat kan volgens de gemeente niet. De chauffeurs zijn bang dat hun arbeidsomstandigheden verslechteren. Na een wilde staking gisteren is het de vraag wat de chauffeurs verder van plan zijn. Daarover zijn ze nu aan het overleggen. Op dit moment is er een gesprek met de directie van HTM gaande. En verslaggever Karin Alberts is daarbij aanwezig. Karin, is er al iets uitgekomen? Nou, in elk geval is duidelijk geworden dat de onvrede heel erg diep zit. Want het begon, uh, ik kon er net bij staan op het moment dat de directielid de mensen toesprak. Uh, mits er geen opnames werden gemaakt. Dus ik heb vooral goed geluisterd en aantekeningen gemaakt. En hij begon dus met te zeggen dat, uh, uh, dat hij begrip heeft voor alle zorgen, maar dat de mensen goed moeten beseffen dat er een cao ligt. Die is al vastgesteld voor de komende vijf jaar. Dus iedereen is gegarandeerd van werk. Het is niet zo dat er uh, uh, ontslagen zullen vallen. Nou, uh, aanvankelijk luisterde men allemaal uh, toe. En uh, toen begon op een gegeven moment iemand uh, met bezwaren te maken... en uh, te zeggen wat er de afgelopen jaren allemaal al wegbezuinigd is... en hoe het werk al verslechterd is... en dat ze er niks van geloven dat het toch niet allemaal slechter zal worden. Nou, toen werd ook het directielid weg iets feller... want die zei, uh, ja, uh, het begint nu echt een beetje uit de hand te lopen. De buiten buitenwereld begrijpt hier helemaal niets van. Want hè, wie kan er nou zeggen dat hij gegarandeerd is van een baan... voor de komende vijf jaar? En jullie zijn dat en jullie gaan nu toch staken. En nou ja, toen... Uh, weg het gemor alleen maar hardig en op dit moment ik ben even naar buiten gelopen om uh, jou te woord te kunnen staan ja zie ik vanuit de verte dat ze nog steeds in de cirkel bij elkaar staan met elkaar aan het overleggen zijn ik zag net ook al de eerste chauffeurs die zeiden nou uh, ik geloof het wel ik ga naar huis en die zijn vertrokken het ziet er niet direct naar uit dat die staking binnen nu en uh, korte tijd opgelost zal zijn achter de rug zal zijn klinkt als een vertrouwensbreuk tussen de leiding van het bedrijf en de chauffeurs ja dat, uh, uh, ja, zo beluister ik het ook. Um, ik moet zeggen, ik moet nog uh, wat uitgebreider met mensen hier proberen te praten om het iets meer uh, duidelijk te krijgen. Maar op voorhand ziet het er allemaal niet heel erg gezellig en heel erg ontspannen uit. Het lijkt of er twee kampen tegenover elkaar staan. De directie, die ook openlijk zegt dat ze hartstikke blij zijn dat ze die aanbesteding gewonnen hebben. HTM gaat samen met Cubus een joint venture aan om hier het stad- en streekvervoer te blijven verzorgen in Den Haag. ...en omgeving. En uh, ja, het personeel dat zegt van ja, maar dat kan alleen maar gegaan zijn... Uh, ...dat jullie dat gewonnen hebben doordat je te laag hebt geboden. En dat zal iemand moeten betalen. En dat zullen wij wel weer zijn. Ja, dat is het gevoel. Jij zegt, uh, er is nog geen uitkomst van dat gesprek, want dat is nog gaande. Ze zijn nog aan het praten. Maar jouw verwachting, als ik goed naar je luister, is dat ze verder gaan met staken? Ja. Nou, op de korte termijn uh, wel, maar uh, nou ja, ik ga zo meteen naar binnen lopen. Uh, er wordt overlegd, wie weet dat de vakbonden die hier ook vertegenwoordigd zijn, uh, de mensen wel weer uh, ja, uh, nou ja, tot reden brengen. Dat klinkt wat onaardig en dat, zo bedoel ik het niet. Maar in elk geval dat die wel weer voor elkaar krijgen dat de mensen uh, uh, weer aan het werk gaan. Maar op dit moment is de bereidwilligheid niet heel erg groot, nee. Dankjewel, Karin Albert vanuit Den Haag. Ook schrijvers hebben lichaamsbeweging nodig om inspiratie op te doen en uh, de writersblok te verdrijven. Verslaggever Ingrid Koning die sprak met schrijfster Lydia Rood over haar sportpassie. met schrijfster Lydia ik midden in haar uh, woonkamer. En uh, ja, je bent aan het buikdansen. Ja, buiten ademen, het is hartstikke zwaar. Ik uh, durf er nog geen buikdansen te noemen, hoor. De enige die het ooit te zien krijgt, is mijn man. En die vindt mij al heel geweldig. Maar dat is waarschijnlijk omdat hij niet, niet zoveel verwacht ervan. Maar van alle sporten die je kan kiezen, ben jij gaan buikdansen. W waarom ben je dat gaan doen? Ik hou heel, gewoon heel erg veel van dansen. Ik heb mijn hele leven gedanst, allerlei soorten dansen ook. En um, ja, op een goed moment kom je op een leeftijd dat je gewoon echt wat uh, moet doen. Want anders verslappen je spieren en uh, gaan je gewrichten pijn doen en zo. Dus toen, uh, uh, nou, toen kwam ik een oude schoolvriendin tegen... die zei dat ze buikdanste. En dat is een dans die je alleen kunt doen. Hè, daar heb je geen kerel voor nodig. Die, uh, ja, dat is toch altijd bij salsa en rock'n'roll. Het is altijd zo, ja, maar ik heb het wel geleerd... maar je hebt nooit een partner die het kan. En mijn man uh, danst uh, echt alleen maar als niemand het kan zien. Dus uh, daar heb ik dan ook niks aan. <lacht> maar het buikdans kun je alleen doen. En dat is hartstikke... Uh, het is ontzettend inspannend. Het is, het is gewoon ook heel goed voor je spieren. Je gebruikt ze allemaal, net als bij zwemmen. En het is heel ontspannend. Ik, uh, ja, vaak als je zo drie kwartier danst of zo... Dan, dan ben je klaar om de tranen over je gezicht te laten stromen. Dat, uh, alles stroomt dan. En dat, uh, ja, dat is goed ook geestelijk, zeg maar, mentaal. En wat gaan we nu uh, doen voor oefening? Uh, ik heb er nog niet over nagedacht. Ik, moet, ik, ik ben een heel intuïtieve danser. Dus ik, ik luister eerst en dan kijk ik wat mijn lichaam gaat doen. En daar hoop ik dan van dat het klopt. En dat is niet altijd zo. Nou, ik wacht rustig af. Misschien kan ik de kameel hierbij doen. Maar ja, nou ga ik meteen misschien heel erg af als mijn rest luistert. Je wordt er heel vrolijk van. Maar het is voor mij ook wel weer een grappig gezicht om jou als kameel door de huiskamer heen te zien dansen. Daarom doe ik het ook altijd in mijn eentje. Nou ja, en soms dus voor mijn man. Maar uh, ik, vind, ik ben ook heel groot, dus in een kleine ruimte ziet het er al meteen niet uit. En mijn broers vragen altijd, zo, oh, gerust, want ben je daar niet te oud voor? Die zijn bang dat ik ga optreden, maar daar is geen gevaar voor. We dansen zo een beetje door je huiskamer heen. En er zijn ontzettend veel boeken in je huiskamer. En ook heel veel boeken van jezelf. Maar als ik eens even kijk naar alle titels. brieven uit Hollandia, ja. Lekker wakker, gabber. Maar nog geen boek over dansen. Nee, dat heb ik nou net geschreven. Dat gaat over de beweging. Dat is een online community die gaat over dans. En uh, uh, over een paar bewegers heb ik dan een boek geschreven. Daar hoort een game bij. hoort van alles bij. Maar er horen ook boeken bij. En die schrijf ik. Nu dans je een paar keer per week en je hebt al gezegd je wilde er niet mee optreden. Maar is er nog wel een soort stiekem, ben je een keer in, uh, in Azië iets gaan doen of uh, heb je nog wensen? <laughs> ja, ik heb wel de wens dat ik ooit op mijn eigen bruiloft in Marokko, die, die, die dan, waar we dan ook genoeg geld voor moeten hebben. Wij uh, zijn getrouwd, maar met, zonder feest. Dus eigenlijk moet er nog een feest komen in Marokko. En dat ik daar dan zonder angst en gêne uh, op mijn eigen bruiloft durf te dansen, dat lijkt me geweldig. Een reportage van Ingrid Koning in gesprek met schrijfster Lydia Rood. De Telegraaf meldde vanmorgen dat het antidopingagentschap da een deal heeft gesloten met vier redders en een ploegmanager. die allemaal op dit moment actief zijn in de Tour. Ze zouden belastende informatie hebben gegeven in de zaak rond Lens Armstrong. en dopinggebruik hebben bekend. In plaats van meteen te schorsen, worden ze pas in september een half jaar geschorst. en kunnen ze deze Tour dus gewoon rijden. Aan de telefoon is oud-wielrenner Mark Lots van de Rabobank... en vijf Tour de Frances gereden. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Dag, Gesteld dat het allemaal klopt, wat de Telegraaf schrijft, dat weten we natuurlijk op dit moment niet, maar hoe valt dit bij de renners, denk je? Uh, oh, bij de renners zelf, die wel nou in de Tour zitten. Ja. Uh, ja, natuurlijk, het, het, moet, het, moet naar de wiel, het moet naar het wielrennen gaan, het moet naar de overwinningen gaan, het moet naar de bergsprinten gaan en, uh, en zeker niet over doping natuurlijk. Dat maar, is uh, ten boze in het, het fietsen natuurlijk, nou, hè, met sponsoren en zo. Ja, ja, dus de, de, de renners zullen niet blij zijn met dit nieuws? Nee, absoluut niet, nee. nee dus, uh, dat is weer een gesprekje van de dag natuurlijk. Uh, misschien wel een gesprekje van de week. Uh, vooral omdat het uh, niet bekend is wat met die renners gaat gebeuren. En dat is dan weer over een paar dagen wordt dat bekend natuurlijk. En uh, ze blijft het wel een weekje aanhobbelen. Ja, want kunnen die renners fietsen vandaag, denk je? Kan, kan je de fietsen als je zoiets aan je hoofd hebt? Ah, die, die uh, heb je over die renners wat, uh, wat verdacht zijn. Nou ja, die dus die deal gesloten zouden hebben, die vier. Nee, nee, nee, die, absoluut niet. Nee, nee. Dat zou niet lekker in mijn kopje zitten, denk ik. Uh, als, je wist, als je weet dat... Uh, ja, stel je voor dat was, hij, hij zou vandaag een uh, etappe winnen, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk uh, onmogelijk. Uh, dat, dat, dan weet je gewoon dat dat later kan uh, geschrapt worden allemaal. Dus uh, nee, nee, ik zou, niet, uh, ik, ik zou denk ik hier de achterdeur uh, verdwijnen, denk ik. Als je een van die vier was, zou je zeggen van ik stop ermee, want zo kan ik niet fietsen. Ja, dat denk ik wel, ja. En dat is gewoon met de rond van Frankrijk, dan moet je 100% geconcentreerd zijn. En, uh, en, en, en, en dat is niet niks, hè. Dat, is, uh, dat is wel... Uh, 50% denk ik. Dus nee, je kunt hier 50% de 50% niet rijden. Nee, je moet echt gewoon 100% geconcentreerd zijn. En dan uh, en met dit erbij nee. Ik zou uh, in een goed overleg zou ik uh, zou oh, ik uh, wel. geven en, uh, en ik zou laten opstappen, denk ik. Ja. Ze gaan gewoon starten, toch? Of in ieder geval geen kapi? lees ik hier? Hincapi, ja, die stond, wel, die stond wel klaar bij. Geen KP. Ja, Hincapi. <laughs> ja. ja gaan we gaan rijden. Ja, nou, nou is goed. Nou, perfect voor hem. Ik vind ik vind het knap. Um, Nee. Ik denk niet dat ze al de pers te zullen staan. En misschien is het ook wel zo dat, het, dat er misschien helemaal niks van waard dus, Nee, dat kan natuurlijk ook nog. Er is, ja. nog niks, er is nog niks bewezen en het is ook niet vastgesteld dat die afspraak is gemaakt. Stel ja. dat het wel klopt dat zij inderdaad een belastende verklaring hebben afgelegd over de tijd dat ze bij Armstrong fietsten. Um, hebben ze dan een code doorbroken? Hebben ze dan een code doorbroken? Nou, ze hebben hebben wat, wat, wat toegegeven. Ze zijn allebei een beetje gekomen dan, denk ik. Als jij dit, dan, ja, dan jij dat. Dus, maar uh, de meeste renners die gebruikt hebben, die zeggen achteraf, ik deed het in mijn eentje. Ik weet het van Do Thomas Dekker, die zegt dat ik deed het in mijn eentje. Uh, ik geloof dat jij zelf, toen je betrapt hebt, ook zei ik deed het in mijn eentje. Dat ja. is toch een soort code, dat iedereen dat zegt? Ja, dat is inderdaad een code, ja. Maar uh, ik denk dat ze nou een beetje op, op hete code zitten en, uh, en zoiets hebben van, ja, pakken wat je wat je pakken kan. En een half jaar is altijd beter dan twee jaar. Dus, uh, en, en jij hebt bijvoorbeeld een hincapie en... Uh, en een, een die uh, ja, Leipheimer is net zo oud als ik ben. En uh, één keer is volgens mij al boven de 40. Nou, volgens mij zit uh, het dan meteen... Uh, ik zal er een mooi puntje achter zetten. Ja, die zitten allebei aan het eind van hun carrière en die denken van ja. nou, tot september is mooi, dan kan ik nog één keer de Tour rijden en dan stoppen we ermee. Ja, ja, maar kijk, als dat dan al bekend wordt, dat dat, als dat zo zou kloppen, dan, uh, dan denk ik dat, dat ze nou uh, die fiets aan de gaan, denk ik. Ja, dan zullen ze onmiddellijk stoppen. Nog even uh, naar die deal. Wat, wat, stel dat ze het gedaan hebben, wat vind je ervan? Vind je het goed van ze? Of zeg je van nee, dat hadden ze nooit mogen doen? ja, kijk, um, uh, vijf jaar geleden, als je dan zoiets zou doen, dan zou dat natuurlijk wel uh, een grote klap zijn voor het wielerpelotoon. Maar het is natuurlijk uh, in die tijd gewoon, ja, er, komen, er komt zoveel boven water. Uh, zelfs al uh, heb je op dat moment niks, uh, niks gepakt, maar er komen er zoveel bewijzen. En er zijn zoveel renners van die tijd. Die wat, uh, die wat, dat is altijd wel wat, elk, altijd wel wat. Dus, uh, Volgens mij is het gewoon de beste dat tot, tot iedereen even, die we gebruikt heeft zijn vinger aan de lucht steekt. En, uh, dan zijn we allemaal blij en uh, kunnen we wel vrolijk verhalen met, met een schone lijn. Maar, maar, maar snap je op zich wat jij net zegt, hè? Van, ja, als, je, als je dan zo'n deal sluit, dan word je minder lang geschorst. Dus dan, ik, snap je het dat, dat ze dat eventueel zouden doen? Ja, ja dat, dat gebeurt nou eenmaal in, in de rechtszaak. Allemaal, als jij, uh, geen koninktuigen bent, dan kun je ook vrijkomen, dus uh, ja, dat, dat is helemaal zo. <laughs> ja, ja, maar ja, zij krijgen maar een half jaar terwijl jij twee jaar hebt gehad, schorsing. Ja, ja, ja lullig ja. Ja, ik, uh, ik weet het, ik uh, Maar ik, ik was ook niet zo'n serieus fiets hoor. <laughs> ik weet niet. Jij nee, ging, maar uh, jij ging best hard. Ik ging best hard, ja, klopt ja. Maar uh, ik zit ja, ja, ik, ik helemaal niet meer aan fietsen. Dus ik heb van fietskliniek. <laughs> en. Uh, en het gaat over helemaal wat anders, maar ik, ik, ik weet niet, uh, ik heb er twee jaar gereden, ik, ik heb er mee hoor, dus, uh, pff, ik, ik kijk niet achterom. Nee. Maar, maar denk je nu dat andere renners denken, ja, het zijn wel een stelletje matenaiers? Ja, zo heb ik het niet eens bekeken, een stelletje matenaiers. Nou waarom? Ik, bedoel, uh, ik denk toch dat ze, wat ik al zei, zo ver in de hoekje zijn gedreven, dat ze eieren voor hun gehaald kiezen. En uh, na nou, een had je het mooi meegenomen, dus, uh, dus dat, dat, dat denk ik als het, als, als het allemaal waar is. Ja, is jou wel eens een deal aangeboden? Mijn een deal aangeboden. In de zin van, als jij uh, ons meer vertelt, dan gaan we je kort schossen. nee Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nooit, uh, nooit een deal gehad hoor. Dus, uh, <laughs> nee, nee, nee, ik ben dan helemaal niet meer van mij, dat is al uh, zeven jaar geleden. <laughs> Goed. Nou, nee, dat is mij nooit een deal geboden. Nee. Dan houden we erover op. Autowielrenner ja. Mark Lot, dank dat je even wilde reageren. Ja, nou weer, uh, over naar de koers uh, van vandaag. Ja. Ja. ja, gaan we het soms even hebben. nog, onmiddellijk gaan we dat doen. Oké. Okay. Ja. Dit is de Radio 1 sportzomer we gaan namelijk naar Sebastian Timmermans in Rouen, waar de toeretap zojuist vertrokken is, begonnen is. Ja, het officiële vertrekstein is inderdaad uh, net gegeven. 195 renners aan de start. Alle renners die dus uh, gisteren gefinis zijn. En uh, sommige daarvan ook gevallen waren, zijn vandaag weer vertrokken. Dus ook Mark Cavendish gisteren zwaar gevallen natuurlijk in de finale... waardoor hij niet kon meesprinten in die etappe gehoord door André Kappel. Het was nogal hectisch natuurlijk bij de start. Vooral door uh, de verhalen die verschenen zijn, onder andere in de Nederlandse krant... de Telegraaf over de vier Amerikaanse renners. Hinkapie, van der Velde, Subwisky en Leipheimer aanwezig in de Tour... die dopinggebruik bekend zouden hebben en ook verklaringen zouden hebben afgelegd... tegen. Lance Armstrong. Nou, dat wordt uh, van alle kanten door alle ploegen ontkend. En verder was er toch vooral een uh, geslagen uh, stemming bij vooral de Belgische volgers. Omdat afgelopen nacht een uh, Belgische wielrenner aanwezig in de Tour, niet als renner, maar als gast bij de VRT, namelijk Rob Gores, is overleden. Gisteravond was hij dus de gast in het avondprogramma van de VRT. En vannacht in zijn slaap is hij overleden. En dat uh, zorgde uiteraard voor een zeer neergeslagen stemming bij de Belgische wielervolgers. De etappe is een uh, minuut geleden ongeveer vertrokken. Het eerste groepje probeert. Zich af te scheiden vanuit de peloton. Hebben nog geen namen doorgekregen. Het is een vlakke etappe vanuit Rouen naar Saint-Quentin. Het is de enige rit in lijn waarin geen enkele beklimming is opgenomen. Dus alles wijst erop dat er vandaag weer een massasprint gaat komen. En dan gaan wij natuurlijk vooral kijken hoe het gaat met Tom Velis. Hij is een keer vierde geworden in een massasprint. Gisteren werd hij derde. Dus kijken of hij die lijn kan doortrekken en vandaag tweede kan worden. Sebastian Timmerman vanuit Rouen, dankjewel. De juf een cadeautje geven aan het eind van het jaar, een aardigheidje. Nou, leuk natuurlijk, maar ook best een beetje lastig, want wat geef je dan? En wat geven de andere ouders? En hoe zorg je dat je daar gunstig bij afsteekt zonder opzichtig de allergulste gever te zijn? Aan de lijn is Annemarie van Leggelo, etikettendeskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, morgen is voor veel kinderen de laatste schooldag voor de zomervakantie. Wat geven we de juf of de meester? Ja, wat geven we? Nou, in principe is het een persoonlijk iets. En uh, van alles mag het zijn. Alleen, het is natuurlijk wel heel leuk als er gewoon aandacht aan besteed is. Ik denk dat de juf of meester dat het meest geweldig vindt. En uh, dat kan dus uh, iets heel kleins zijn. Zoals een tekening. Een, te een tekening, absoluut. Een leuk verhaaltje. Of hoe leuk of hoe aardig ze was. Het kan een theemok zijn. Nou ja, een bloem. Het, ja, heel divers, absoluut. En dan ben je juf en dan krijg je 25 tekeningen. En dan ben je mooi klaar mee. Weet je, als je een goede juf bent, denk toch dat je dat heel erg leuk vindt. Je kunt het lekker inbunden en dan heb je een heel mooi mapje. Op zich ja. is dat prachtig. Kijk, als het 25 t beschilderde theemokken zijn... dan weet ik inderdaad niet of je als juf daar heel erg blij van wordt uiteindelijk. Nee. Dus um, ja, kijk, soms wordt het door de klasouders wat georganiseerd... dat het een gezamenlijk cadeau is. Maar als het inderdaad een persoonlijk iets is van een kind wat in de klas wordt gegeven... dan is het toch wel leuk als er een variëteit hm. in is. Ik wist niet eens eerlijk gezegd dat het gebruikelijk is, een cadeautje geven. In mijn tijd was dat niet, maar tegenwoordig kennelijk wel. Maar zijn er bepaalde etiketten, bepaalde regels... Nou ja, de regels in die zin uh, maak het niet te bont, te veel of te klein. Maar goed, dat is ook iets persoonlijks. Het kan natuurlijk zijn dat je toch wel een beetje uit wilt pakken voor de juf... of de omdat hij het kind heel fantastisch heeft begeleid... of dat je die uh, hè, extra in het zonnetje wil zetten. Maar omdat dan bijvoorbeeld als het cadeautje klassikaal wordt gegeven... om dan uh, zeg maar echt uit te pakken met een groot cadeau, dat zou ik dan bijvoorbeeld niet doen geeft dat dan bijvoorbeeld uh, na school of op een uh, privé moment. Ja, privé, ja. En geeft die kind dan gewoon zelf wel iets persoonlijks... Uh, wat, ze, wat hij of zij aan de juf of meester kan geven. het net? Afsteekt. Oh sorry, Willemijn vroeg het net ook even af waarom überhaupt iets geven? Want die juffrouw doet toch gewoon haar werk? Ja, maar ja goed, ze, ja, nee, dat klopt. En dat doet ze waarschijnlijk met heel veel liefde en aandacht, hoop ik. Alleen, ja, iedereen houdt er toch van om een beetje in het zonnetje te worden. En uh, juf of meester zijn het is toch een hele intensieve baan. Dus ik denk dat ze er heel blij van wordt. Dus ik, Het is ja. ook wel een beetje een gewoonte geworden, dat klopt nu. Kijk, en het is niet zo dat als ze niks krijgt van een kind, dat dat dan erg is. Nou, dat, dat, dat kan denk gebeuren. ik wel. Als jij de enige bent die niks geeft, dan word je er toch een beetje op aangekeken. En je denk krijgt de volgend jaar weer. ja. <laughs> ja. Nee, nee, nee, nee. Goed, als het een goede juf of meester is, dan kijkt zo'n kind daar niet ja, op aan. Maar Zeker in de jongere klasse, dan zijn toch ook vaak de ouders die dat dan weer een beetje, een beetje sturen. Ja. Hè? Dus en het gaat er toch om dat ze haar baan met liefde uitoefent. En als je nou een ja. cadeautje wil kopen, wat mag het maximaal kosten? Vijf euro, tien euro? Nou, er zit natuurlijk niet echt een maximum aan, dat, dat mag je zelf weten. Alleen ik kijk raadzaam eerst om het niet te overdrijven, ik denk dat rond een tientje maximaal toch altijd heel leuk, zo kun je bijzonder leuke cadeautjes verkopen. Maar goed, ja. als je iets meer wilt geven, extra, dat kan... maar doe dat dan niet doe in een in klas waar iedereen bij is. Precies. <laughs> wilt u toch dat de koffiezetapparaat De barbecue, geven? de fiets, het ja. koffiezetapparaat. Maak een afspraak nee, ja. met die juf. Nee, waarom niet? We leven in een vrij land, dat kan. Alleen, ja. kijk, het gaat natuurlijk een beetje om het respect, om het beetje aanvoelen ja. in een klas. Om, de kinderen die, zijn natuurlijk, die weten dat ook vaak. Hè? Het is toch niet de bedoeling dat, je, dat het ene kind zich vervelend voelt... omdat de ouders of hè, het andere kind veel geeft. En, dus nee, daarom dus moet je een beetje logisch. op letten. En hoe lang moet je als juf of meester met goed fatsoen al die tekeningen bewaren? Ja, eeuwig toch. Zo Tuurlijk. mooi, zo klas. Ja. Zoveel aandacht aan besteed. Ja, opslaan. Ik, ben, ik zie thuis kijken, ik doe, ik doe veel te zet thuis. Nee, je uh... mag helemaal jezelf zijn hier. <laughs> voor eeuwig rijden met tekeningen in de kast, zo hoort nou, het. Nou ja, want de juf, in principe hoort het zo wel, maar ja, wat hier voor het mag zijn, zo. Ik, ik kan me H voorstellen. Hetzelfde, he, dat hetzelfde dat het probleem met het Sinterklaas gedicht. Hè. Die bewaar ik ook altijd, maar en uiteindelijk. Ja, Thijs kijkt maar heel raar aan. Ja, die, blijven, jij nooit, ja, die blijven nooit heel lang. Ah, ja, nee, ik ga ze vanmiddag nog weggooien. Goed, een klein gaatje dus: een tekening of een leuke mok. Maar niet met z'n allen een mok geven, want dan heeft hij nee, hier er ook nee, weer niks een aan. Origineel nou. en iets persoonlijks, daar gaat het om. Met U heeft het, het mooi uitgelegd. Annemarie van Leggelo, dank. Graag gedaan. Fijne middag. Wat gaat deze sportdag ons brengen? Dione, is het tennis of wielrennen voor jou vandaag? Persoonlijk? Uh, persoonlijk. Nou, ik ben, ja, moet ik toch eerlijk zeggen... voornamelijk benieuwd uit wat voor reacties er allemaal nog loskomen... uit het, uh, uit het peloton. Waarschijnlijk niet zo heel erg veel. Maar daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. Uh, maar ik... Ik ga me ook een beetje concentreren op het tennis. Omdat ik... Wat ik heel erg leuk vind... Daarom ga ik veel BBC kijken, denk ik vanavond ook. Is echt De Murray-mania is volledig losgebarsten weer. En uh, dat vind ik zo mooi. Die Engelsen die altijd heel rustig en redelijk conservatief zijn. Maar als uh, Andy Murray en vroeger Tim Hammond in de halve finale komt... Zoals nu weer. Nou, dan, dan uh, treden ze volledig buiten zichzelf. En wat doen ze dan? Nou ja, ze zijn... Ik bedoel, het is, altijd, het is nog wel binnen de perk, hoor. Maar ze zijn zo verschrikkelijk enthousiast. En ze kunnen niets meer zonder enorme lach vertellen. Ik kan me heel goed voorstellen, hoor. Uh, en dat vind ik heel erg leuk. Ze stralen over straat. Ze stralen echt. En uh, dat zie je bij de BBC ook terug. Dus het gaat alleen maar over Murray. Terwijl er uh, de halve finales in het vrouwentoernooi gespeeld worden vandaag. En wat is de mooiste partij daarvan? Oh, je kan ze eigenlijk allebei nog wel noemen. Nou ja, uh, Kerber, de Duitse speelt tegen Radwanska uit Polen. Maar ik ben heel benieuwd naar Serena Williams tegen Azarenka. Azarenka, de nummer twee van de wereld. En Williams die laat echt fantastisch tennis zien uh, dit hele uh, Wimbledon toernooi. Uh, dus ik, uh, ik ben wel heel erg benieuwd naar vooral die halve finale. Oké, okay. nou, wij ook. Ja? Mm. Ja. Melemijn? Ja, ah, jij bent een grotere tennisliefhebber dan ik. <laughs> maar dan nou vind ik het altijd mooi om jou erover te horen. Zometeen dus Dione de Graaf op deze zender. De Sportzomer en Jurgen van den Berg, die komt net binnengewandeld. En, Wij zijn er morgen weer. En niet de antwoorden voorzeggen bij de quiz. Nee, sorry. De Oranje Zoom in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteravondje bingo uit het pleintje. En daarna ik 27 euro. Hey. En dan heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag ochtends rond tien voor half elf. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey, ey. De Oranjezoom. Zo voel ja, je de oranje om die kaal. Zo voel je de wijs om die gaan. Vanuit het dorp van Nederland, Sint-Willebroord. Nee, maar hier ga ik nooit weg. Echt niet. Of ja, of ze moeten hè. Luister elke dag ochtends rond tien voor half elf. Ah!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 Dit is Radio 1.